Wij beginnen dan onze les, zoger 13. We staan nu gelijk, nachtles 13 en zoger les 13. Ja, vannacht was het ook 13, nachtles 13. Okay. We gaan verder met de zoger. We hebben vandaag weinig mensen. Maar goed, geeft niet. Ah, het is ook geen, geen weer voor zoger, ja? Maar het is geen weer voor zoger. Jij is wel, Ja, of jij is misschien wel. We staan nu uh, op de pagina. Um, kom bij haar, met hen zit. Tussen hen zit. We staan nu op de pagina. Um, Dalit 4. De eerste kolom, rechts. En we beginnen met, het, met de derde subalinea. Of alinea, al we zeggen gewoon aan elkaar, het is geschreven. En begint met Oumashma. Uh, Ziet u um dat? Oumashma. Iedereen vindt het? Yeah. Ja. Oké. Okay. Eén, een, een van die van hen is uh, uh Israëlisch, dus je kan misschien tussen hen zitten, dan ze kan het aangeven. Ja? Je gaat misschien in het tussen uh, tussen hen zitten, dan kan je aangeven het Hebreeuws. Ja? Oké. Okay. Goed. Gewoon, gewoon luisteren, probeer alleen jezelf ontvankelijk maken. Niet proberen te denken dat je wat je, wat begrijp ik daarvan. Alles komt op zijn tijd, je moet het ervaren. In Kabbalah, in het geestelijke, valt niets te begrijpen. Het moet je ervaren en als je ervaart, dan krijg je ook, ook begre het begrepen komt daarbij, maar, maar op begrepen, in het geestelijke, geestelijke kan je niet rekenen. Je moet rekenen op ervaren. Wat geeft het jou van licht? En als bij, als, bij, als, als, als neveneffect is, komt wel het begrepen. Terwijl natuurlijk in onze wereld willen we graag eerst begrepen, eerst bemachtigen met ons verstand, en in het geestelijke absoluut onmogelijk. Okay? Dus dat, leer dat even in de Om we gaan even zorgen nu, doen, uh, zo de, de, het commentaar van Sula. Om asma, שגה קוואנה היא אל היי אצבאנג דייד סמול קוויידרגל שהן היי גבורוט אפקורטינג היי גבורוט כי היי אצבאנג דייד ימין ו הוא סוד הי חסדים על פי חסדים להגביה את הכוס של ברכה לפי הכלל וותיה גם 임 הי It's an, de an, the yard small, k'day al hakavana hanal de hei gvorot. the Amnam achar ze, according so achar ze, bat hilat regel, <theim> Lehashir Edhakos Al Hei Edzbaan De Yad Yamin Bilvad Ki and En de laatste regel Ein Orer Achiza Le Sitra Achra So afkorting Le Sitra Achra Sitra Achra Hayo neket <theim> Now I'll veel, veel informatie nu gehad. Nu gaan we kijken wat, hoe we dat ontcijferen. Nogmaals, het is niet moeilijk. Zoger is niet moeilijk. Geestelijk, geestelijk is niet moeilijk. Wat moeilijk is, jouw eigen verweer met jouw verstand dat wil we'll overheersen. Dat is het probleem. <coughs> en als je langzamerhand ...leert jezelf ontvankelijk maken... Voor, ...voor het geestelijke. Dus niet de baas wil spelen... ...en niet jezelf voor de voeten willen lopen. Nee, nee, nee. Nee, ik wil niks voor gebruiken... Dank je wel gebruiken om te, te, te illustreren. <laughs> Dank je wel. Ja? Dus als je niet jezelf voor de voeten loopt... ...dan zal hij het ervaren. Toegankelijk... O, ze ontvankelijk zijn voor het licht. Ja, voor de informatie, geestelijke informatie kan je niet met je verstand uh, proberen uh, te begrijpen. Ontvankelijk maak jezelf en dan zal je dat wel begrijpen. Want je hebt nog geen ontvangstreservoir, je hebt nog geen waarnemingsorganen om het nog, om het al te beginnen ervaren. Omashma, en dat betekent, we hebben vorige keer gezegd, dat de eerste fase, de eerste fase van het ontvangen ontfang, van de Nukwa is dat zij haar uh, vijf uh, geworot weerkatst, en daarin ontvangt zij dan van de Iranpin vijf. Chassadim, vijf lichten van genade. En zij gaat omhoog, uh, weerkaatsen haar eigen kracht, vrouwelijke kracht, wat wij noemen, van vijf gvorot, vijf die of dienim, gestrengheid. Ja. En dat hebben we, ver, dat zoger vergelijkt dat met een beker: ja, beker van, van zegeningen. Ja? De zegeningen, dat is, als we spreken van zegeningen, dan weten we dat het tien is. Dat het dat geworod wordt weergekatst. Dus dien, het wordt weergekatst. En daarin komt licht gesadien. Maar dat is al voor, alleen voorbereiding. Het is nog niet het doel van ontvangen. En dat wordt gezegd dat het brachai is, dat het zegening is. Ja? Zegening ontvangen betekent dat is dan de eerste fase in het ontvangen van, uh, van het licht, van, of van de correctie. En dan en, uh, en dan zegt hij ons en dat betekent dat het de zin van is Hi al hei het baan de jatsmul dat wij als het ware er we werd gesproken, we gesproken over het... Um, ...vergelijking trekt de zoger ...voor het ontvangen van bracha... ...van zegening. Met het, met het zetten van... ...plaatsen van... Weet het, ...van een beker op jouw linkerhand. Ja, eerst. Op de, linker, op de linkerhand. Wat is de is hele bedoeling? De bedoeling is... ...dat... Wij weten bijvoorbeeld dat, uh, dat de zegening wordt, laten we zeggen, vaak uitgesproken of een, een feestdag ingeluid door, een, uh, door wijn. Drinken van wijn. Ja, dat betekent En dan wordt plaats men zo een beker op, op, op je, op je, op je vijf vingers, en zegt dan geeft hij het dan aan ons als hint dat jij moet hem plaatsen eerst op je linkerhand. Waarom? Links betekent geword in die niet. Ja of niet? Links. En dan zet je hem dan eerst op je linker, in je linker, linker five, five fingers. Die five links, links, linker fingers, dat zijn die geword van de links, van de Ja of niet? Links is geword. Dan als je zet hem op de linkerhand, dan is het, dan is het uh, dan is het symbool, ja, als het ware niet symbool, maar voor jou de houding, je geeft het aan een hint dat de, dat het de eerste fase is van het ontvangen van licht dat jij daarmee als het ware uh, die gworot dat is jouw vijf vingers linke, linke, van linkerhand uh, en daar wordt gezet die noekwa, dat is dan de noekwa die vrouwelijke, laten we zeggen dat uh, element van het operationeel systeem van het Hilal. En dat staat al hier. En daarin, omdat zij vijf boerot omhoog, we uh, zeggen dat, weerkaatst, dat licht, dan komt daarin vijf chassadin. Vijf lichten van genade, wil ik zeggen. Ja. En daardoor wordt de Nukwa, we zeggen dat, zult, haar, haar. Gestrengheid, haar kracht van gestrengheid wordt, hoe zeg je dat, ver, verwaterd. Ja, zeg ik het. Ze, kreeg, ze kreeg wel smaak, en dan wordt het niet zo zwaar en zo uh, als gestrengheid, maar zit dan uh, gestrengheid en daarin zit uh, lichtgas in. Ja, maar dan wordt het gezegd, en dit is de eerste fase. Dan zeg je dat, dat het, ...wordt gezet daarom op de linkerhand... ...en links is... ...dat is dan die gestrengheid... ...of dien... Okay? Iedereen begrijpt het? Even voelen... ...dat die noekwa... ...die heeft dan hebben we gezegd... ...dat was vijf... ...ja, vijf... ...eerst had je dan vijf... Uh, ...bladderen, bladeren. ...dan daarna kan die, had je kracht... ...langzamerhand verkregen... ...om het licht weer te katzen... ...door haar en ...en kwam licht chassadin binnen... En dat heet dan, dat heet in de taal van uh, gevoel, of het dan valt de taal van het Torah, zegening te ontvangen. Kijk, dat is dan zegening. Maar het is nog niet genoeg. En dat wordt weergegeven, dat is dan, dat noemen we dat, dat is dan door het getal 10. We gaan verder. Dus men plaatst dan dat op de linker-linker op de uh, palm of linkerhand. Tweede tweede twee de Hij dat die, dat die vijf, het die vijf vingers van de linkerhand. Dat zijn, hij gooide vijf, gooide, uh, ja, vijf gesprengen eigenschappen van gestrengheid. Ki hij het baan de yamin omdat vijf vingers van de rechterhand zot, Dat is geheim. Van vijf chassadin. ja, Dus hij bedoelde zo: dat die uh, natuur, dat vijf vingers vijf van de rechterhand rechts, we hebben gezegd, dat is, wat is dat, chassadim, ja of niet? Als we dat even, die noekwe... of beker, opzij op op zetten, dan wordt ons zo gezegd: twee handen, het is niet toevallig handen. Zullen we zullen allemaal zien dat dit ook in de partsoef, in de tjinsferot, dat handen, dat zijn Ghesset en Gwara. We zullen zien, kwalitatief. Dat in die van die tien sferot, die zijn ook in de vorm van een mens opgemaakt. Hè? Als ze waren, tien Ja, We hebben Keter, Chokma Bina, Ghesset rechts en um, Gwara links. Dan Ghesset en Gwara, dat zijn ook hand. de hand, rechterhand is Ghassadiam. En de linker is. Uh, is Gwura. zie je ook vijf? Zie je ook vijf? Daarom zit het op vijf. maar van andere kwaliteit. Ja, precies. Want vijf. Vijf, vijf van de rechterhand, dat zijn chassadim. Hmm. genade. Ja. En de vijf van de linker, dat zijn gestrengheid of dien. Ja. Dan zegt hij dat, dat re, de vijf vingers van de rechterhand, dat zijn Ghazadim. Bewijs van spreken, dat is mens. Gaat voelen hoe dat, hoe dat allemaal in elkaar zit. in vergelijking met, het, met de beker. Met de beker van waarin dan uh, licht komt, of wijn, hetzelfde. Maar dan is het. dat er zegening wordt uitgesproken op wijn. Dat ja, is normaal, ja? Kijk, ook in, de, in religieën... in de religieën heb je ook dat, ja? Of niet? Dan, dan moet je dan een zegening uitspreken over wijn. En dan over wijn, dan zeg je dat. en dan moet je dan drinken, en dan dat soort dingen. Dat is allemaal, allemaal geestelijk natuurlijk, in onze wereld is het alles, ze hebben het allemaal alleen tradities van gemaakt ja, minhagim, tradities allerlei dingen, en ze hebben gemaakt wat, waar de geestelijke zoek is maar hoe komt het allemaal, dan hebben we, zien we hoe dat zit in elkaar, okay? dus vijf vingers van rechterkant, dat zijn symboliseerd als het ware, laten we zeggen vijf gesedim, vijf krachten van genade en links vijf vijf um, Vingers, dat zijn vijf gestrengheid, een vrouwelijke kracht. Rechts is dan die mannelijke, die geeft een vrouwelijke ontvangt. De okay. um, uh, derde regel, uh, na het punt. Het tweede woord. Olefichar, en vandaar, Lehagbia, et hakos, Vandaar dat men moet optillen. Uh, de beker van bracha, de beker van zegening moeten we optillen, bebed, we, we wet je met twee handen. Zo moeten we dat zo doen, normaal als iemand weet waar hij het over heeft, dan, dan wordt het zo, als het ware, met twee handen eerst gedaan. Ja? Twee handen, waarom? Deze is Gvorot, ja. Diening wordt zo, en deze is chassadim, men geeft aan dat men met het rechts dat de rechterhand, de rechter vingers, die zorgen ervoor dat het, dat het uh, licht uh, dat het licht binnenkomt, hoe komt het? links normaal natuurlijk alles komt van boven naar beneden ja, ja? het licht komt altijd van boven naar beneden of men ervaart dat van boven naar beneden <coughs> Als het gaat om, om gogma. Om het licht gogma. wijsheid. Dan komt het inderdaad van hoog naar laag. Als we scharser gesproken worden over chassadim. Chassadim betekent zowel chassadim als gwarot. Dat zijn van, het, van hetzelfde soort krachten. Alleen chassadim is genade en Gvorod is een soort, een soort reactie, laten we zeggen, op genade. Een soort uh, een soort uh, Huh? Tegenpool. Tegenpool van genade, maar toch wel van dezelfde soort. En genade ervaart, de schepsel en schepping er ervaart, wij ook ervaren genade, als in de breedte. Want niet alles is van, van alleen hoog en laag. Maar het ervaren van ruimte bij jezelf in de breedte wordt uh, aangegeven door Gassadin. Ik hebben dat? Daarom wordt het voorgesteld als rechts en links. Ook op de boom des levens. Zie je dat geset rechts en gewora links. Of netzeg ook hetzelfde, lager dan netzeg rechts. En goed uh, links. Waarom? Omdat de kracht van gesedim, dat is een, een, uh, is breed, een breedte. Ja, ook wij voelen dat. Als, kijk, als, iemand als je bijvoorbeeld iets doet. Iets gaat iemand bijvoorbeeld. Uh, uh, je ziet bijvoorbeeld iemand die arm op straat loopt. Een ja, uh, klochard. doet er niet toe. Je geeft hem iets. Je krijgt toch een soort, een soort uh, gevoel van. Dat medeleven en dat soort dingen. Of Zelfs in onze wereld. Natuurlijk is het niet dat licht uh, wat wij, waar we het over spreken. Wij spreken hier van. Van. Uh, van licht, geestelijke licht natuurlijk, maar ook dan ervaar je ook in breedte ervaar je warmte, etc. Cetera, et cetera, dat is ook een soort weerspiegeling of zinnenbeeld van het licht chassadim, van genade, van voor het geest, genade, liefde dan ervaar je dat ook je? maar wanneer je leest, leert bijvoorbeeld een stukje van een moeilijke passage van zoger of iets anders, waarbij jij Verstand moet gebruiken, niet alleen verstand, van, van hogere wijsheid, dan gaat het licht, dan heb je ook gevoel, dat gaat het licht van boven naar beneden. Je hoort het. Dus van boven naar beneden, wanneer het de wijsheid betreft, dat hier dat licht van de wijsheid komt, dan hebben we ook er, ervaring ook, dat het van boven naar beneden, net als van boven naar beneden komt. Net als het, de wijsheid is boven mij, dat is de schepper boven mij, eh, en dan komt van boven naar beneden. Maar genade is, een, is een, een andere kracht. Is wat, wat zwakkere kracht. Alleen, alleen geven. Ja? Geven. En dat wordt in breed als het ware gezien. Daarom zeggen we dat. Doen we ook na, net zo. En dan betekent dat de linker vijf vingers. Dat zijn de vijf gorot. En de rechter vijf vingers. Dat zijn vijf chassadim. En natuurlijk dat het niet zo dat ze staan niet op dezelfde voet. Natuurlijk dat rechts geeft altijd aan links. je? Want altijd rechts is mannelijk en links is vrouwelijk. Altijd geeft rechts naar links. En natuurlijk is het, als rechts geeft naar links, dan staat het natuurlijk altijd, kwalitatief gesproken uh, hoger dan, dan links. Ja? Dus chassadin ges, gaat voorop aan de Ja? Maar omdat het betreft het licht chassadim, dan zetten we ze als het ware op horizontaal, we zeggen, uh, in de breedte. Iedereen is het, begrijpt dat? Maar waarom, dan, waarom begint u dan met links? Huh? Waarom begint u dan met links? Met links beginnen we omhoog klemmen. Dus correctie begint altijd om van links. Want rechts, ja, rechts helpt links om te corrigeren. Maar de correctie behoeft niet rechts. Correct, rechts is al licht. Maar die behoeft correctie. Correctie behoeft altijd links. Altijd vrouwelijk element Ook in de, men, de mens behoeft alleen correctie. Wat is, het, wat is het correctie behoeft? Onze ego, ego. Onze eigen liefde. Ja of niet? niet? Niet gecorrigeerde eigenschappen. Of... Weet je wat ik bedoel? Dat behoeft correctie. En dat heet vrouwelijke kracht. Ook in, in een man. Als een man bijvoorbeeld... Uh, overheerst is door uh, met een bepaalde toestand van, van zijn ego van zijn eigen liefde dan toont hij daarmee de vrouwelijke kant van zichzelf al denken we dat andersom in onze wereld yes. als, een man, als een man bereid is om te geven ja, gewoon te geven, dan is het mannelijke kant en wij denken juist omgekeerd, denken in onze wereld dat een vrouw geeft een vrouw, vrouw ontvangt Natuurlijk, vrouw heeft ook twee kanten. Heeft ook geven en ontvangen. Ja of niet? Maar altijd rechts. Rechts is altijd... Rechts is een gever ten aanzien van links. Ja, begrijp je? Rechts is een gever ten aanzien van links. Oké? Ja? Dus het licht komt altijd natuurlijk zo. komt eerst naar, naar gesed. We, zien, we hebben dat gezien bij de Adam Kadmon. in Sverot, Wanneer het nog geen... Uh, drie lijnen waren... Okay. Dus, eerst was het zo, daar waren sferot achter elkaar, onder, onder elkaar. Ja? Hebben we gezien? in Adam Kadmon, sferot, Keter, Chochma, Bina, Gesseltguren, onder elkaar. Bij het, bij het, bij het begin. Ja? Maar dan langzamerhand kwamen er dimensies. Breedte, voor en achter. Ja? Waarom? Hoe lager, hoe meer dimensies komen. En daar kwam ook rechts en links. Hmm. Dan spreken we van rechts en links. Pas in de wereld. absoluut, Bria en het Sira en het Maar niet in, de, in de Adam Kadmon. Daar is nog alles nog in. Zo so eil dat, dat het licht is nog niet. Er zijn nog geen keel Daarom zien we al. Uh, nog krachten. Krachten al. Die al in. Uh, Breedte zijn. Hoe zeg je dat? Uh, uit, uitgerekt. Geset en Gora. Ja. Dan zeg je dat zo, dat eerst nemen we dan in de, in de linkerhand en dan, en dan gaan we uh, de zegening uitspreken, dus de woorden uitspreken. De woorden uitspreken betekent dat jij trekt het licht naar, zich, naar zichzelf toe. Je ja, laat als het ware het licht bekomen, van boven, van wie, van zeer aanpinnen, mal goed, het gaat allemaal omhoog en dan gaat het terug en dan gaat het via, via jouw jou hand rechterhand, Ghassadim. die komen dan, en dan ga je dat samen doen, dan betekent dat de linkerhand die geeft uh, die, die haalt die haalt uh, uh, ontvangt, nee, ja ontvangt maar eerst doe je dan oor weet het Weerkaatst en de rechter die geeft, en daarom doe je het samen dat samen betekent dat zij zijn al tot eenheid geworden, als je het zo hou je zo samen eerst neem, wat we dan zeggen bij het uitspreken van, het, van in de synagoge of in de kerk of waar dan ook, dan neem je zo eerst, degene die dat gaat uitspreken, de, de, de zegening eerst een linkerhand omdat alles komt eerst van de linkerkant niets komt van boven als het niet, komt, als het niet aangewakkerd wordt van beneden dus die, die, vijf, die vijf groot van die nookwa ook wij precies hetzelfde functioneren zij moet eerst aangewakkerd worden ja? Uh, ja? De vijf, eerst vijf vijf bladeren, taaien bladeren en dan wordt het ook weer gekatst dan en, en dan ga je dat, doe je dat op, met de tweede hand dat ja, betekent al dat dit al samenspel samen is. Tussen rechts en links. Tussen genade, tussen genade en, en geworod. Begrijp Dan zit het samen al. Betekent al ja, dat betekent Dat al dat rechts geeft dan genade als het ware in die noekwa. In die, in die Begrijp Dus die vijf vingers van de links. Die maken als het ware uh, poorten. Eh? Uh, Zeg je dat? Reservoir als het ware. Waarin van eh, het licht van Ghassadim komt, binnen, binnen, binnen, binnen stromt. Dat is dan betekent dat we het zo handen. Gewoon kijken, luisteren, niets hoeft te begrepen te worden. Straks zal ons een, een geweldige uitleg zal geven, eh, Solam, Jehoede, op de volgende pagina, onderaan, is een geweldig commentaar waarin hij een uitleg zal geven. Wat betekent vijf? wat betekent getal 10, wat betekent 13, alles 7, zo, allemaal ons keurig uitleggen in een, in een, moder, in een goede moderne taal, bedoel ik niet de taal van Zogar, maar in de taal van, puur taal van Kabbalah. Kijk, dan is de hele bedoeling dat we langzaam aan de taal van Kabbalah aanleren, want kijk hoeveel, hoeveel woorden heb ik nodig om iets... Uh, iets te vertellen wat ik in de taal van de Kabbala zou ik dan uh, vijf woorden daarvoor tien woorden daarvoor Daarom langzaamaan kregen we die kelim, om dat te begrijpen dat we komen langzaamaan over naar de taal van de Kijk, met de sfeerot zou ik het zo uitleggen zonder uh, zonder veel uh, om, omhaal ja? so, so mag ik even verder je gaat in de linkerhand. Ja. Zegen. En dan gaat naar de rechterhand. We zullen zien waarom we waarom hier al een beetje uitleggen. Ja? Dus eerst neem je een linkerhand. Dan ga je die samen voegen. Rechts en links. Dus eerst, waarom is links? Eerst beginnen. Want eerst moet de opwekking komen van beneden. Ja. En links is vooral, is beneden. Die wordt eerst opgewekt. Door haar uh, gworot te laten weerkaatsen, ja? En dan breng je dat in beide handen. handen. Kijk, dat wat betekent de betekenis? Wanneer je de zegening uitspreekt, moet je van binnen die intenties, kavanot, moet je van binnen dat in jezelf uh, opbrengen. Wat heb je bedoeld? Van binnen, als gewoon men zo uitspreekt, dan doe je drinken, dat, oké, okay, dat, is, dat is gewoon. Maar wanneer jij dat zo gaat doen, Bijvoorbeeld op vrijdagavond, wanneer dan ook, bij op shabbat of wat dan ook, dat jij dat gaat doen, dat. En waarbij jij weet wat je doet. Intentie hebt, ah, als ik dat doe in de linkerhand, dan wek ik mijzelf op voor het hogere. Ik vraag een hogere om licht, omdat ik zit nog allemaal vol van mijn uh, gestrenge, gestrengheid, van mijn dien, van de strenge toestanden in mijzelf, gestresheid, wat dan ook zelfs dat en dan ga ik dan weer, verplaats ik het hier wanneer ik begin uit te spreken die, want de woorden die al, maken verbinding met het hogere, die laten het van boven het licht naar beneden stralen, dat gaat via de rechterhand dan laat ik het ook daarbij tonen maar van binnen, intentie moet ik hebben, dat daarmee verbind ik nu beide dat die gestrengheid maakt, als het ware, gangen, poorten, waarin het licht van genade binnen, binnen stroomt. De? En dat is dan, dat heet dan, um, uh, het licht van bracha of de Kos van, het, het van bracha, De beker van bracha betekent dat hij daar, daarbij ontvangt, ontvangt uh, die noekwa, en dan geeft hij weer vrouwelijke, dus maal goed en geeft dan weer aan de mens, die dan die bracha uitspreekt, die de zegening uitspreekt, aan hem geef je dan licht chassadim, of in het getal 10, we hebben gezegd, en daarmee worden zijn um, toestand van dien, van gestrengheid, weet je, van de strengheid, gestrengheid van de wet, wordt als het ware vermengd met, met genade, met liefde. Nou, dat is dan een, ge een gecorrigeerde toestand. I Alleen, mean, uh, enigszins gecorrigeerde toestand. Okay. Dus dat is eerder te ervaren. En, uh, dus, je um, Graag, nog een keer. Oelivje Graag, waarom de derde regel na het punt? Tweede woord. En vandaar. Dat men dient uh, uh, de beker op te tillen, de beker van de zegening van Braga, op te tillen met beide handen. Ja, met beide handen al. Dus eerst begin je met één, dan doe we daarbij, met beide handen. De heino im hei asbod, de smul. Dus tot dat wil zeggen, ook samen met de vijf vingers uh, van de linkerhand. Dus de linkerhand wordt als het ware hoger gebracht naar, naar de rechter. De hele bedoeling om correcties te doen. In, uh, in de Kabbalah alles wordt de hele bedoeling van de schepping is om mee te doen aan het scheppingsplan. Ja? Dus de schepping is gecreëerd en de last touch moet in samenwerking zijn plaatsvinden tussen de schepping en de, en, de schepper, en de schepper zelf. De schepper is het operationeel systeem wat we leren in de Kabbalah, is het operationeel systeem van het heelal. Dat is wat we leren. Ja? Dus dat het lagere moet verheven worden tot het hogere van hogere ontvangen en weer terugkeren naar zijn eigen positie, maar dan veredeld. Ja, met een I e, veredeld, ja naar beneden keren en brengen al het goede van boven naar beneden. Dat is de, hele, de hele, alles wat we leren daarover. Zo so is het voorbeschikt in het, schepping, in het scheppingsplan. Kedé le ramees a la kavanah uh, hanal om kedei om te zinspelen, een hint te geven, een hint te geven, uh, aan uh, de kavada, aan de intentie, zoals het bovengeschrecht is, van hij uh, gworot, van vijf, vijf gvorot. We hoeven niet steeds uh, weer dezelfde Nederlandse woorden gebruiken. De hele bedoeling is dat wij stap voor stap uh, hoeven we, we hoeven geen breuis te spreken maar gaan dat wij stap voor stap die kabbalistische begrippen die vol kracht zijn uh, dat die wij ook kunnen hanteren ja? dus, dus om te zin, om te hint, hint te geven aan uh, dat het vijf gorot. dus als wij dat zo doen trekken wij de links naar, naar rechts dan, zeggen we dat, dan geven wij hint dat het hier links, dat zijn gorot en Gvorot met Chassadim komen bij elkaar. Gvorot geeft een, als het ware, een ruimte en is de troon waarin het licht Chassadim binnenkomt. Of okay. een zetel, kan je ook zeggen. De volgende regel. is De vijfde regel. Amnam echter achar ze daarna vervolgens bat hilat habracha in het begin van het uitspreken van de zegening, tot nu toe hebben we nog niets gezegd, we hebben alleen twee die handelingen gedaan, eerst namen we dat in de linkerhand, dan hebben wij de tweede hand erbij gedaan, als van binnen moeten we dan intentie hebben dat wij Gworot en Chassadim bij elkaar hebben gebruikt dat het Gworot initieerde de toenadering die, die to, voor het, ten, ten behoeve van de eenheid van alles de hele bedoeling van de hele Kabbalah is om op een hoger niveau eenheid te bereiken nou, wie, wie iedereen die komt hier te studeren welke eenheid weet je van jezelf alleen maar verschuringen van je innerlijk, ja of niet Iedereen is verscheurd volledig. Die komt hier <coughs> naartoe. überhaupt, die begint aan zichzelf te werken. En dat is ook goed. Want de anderen voelen dan, mensen mens op straat voelt hij zichzelf niet eens uh, verscheurd door allerlei krachten. Het is erg goed dat je dat voelt. En dat, dan komt, het, dat ga je dat bij elkaar brengen. Dat betekent dat jij moet krachten opbrengen om, of Noekwa, of jij, want dat is hetzelfde, de vrouw, dan moeten wij krachten opbrengen om naar de, naar de chassadim toe te komen, ja, om ons op te werken naar het hogere, want chassadim is hoger dan gorot, qua krachten, altijd, dus moeten we de gorot, vrouwelijke kracht, omhoog trekken naar, ontvankelijk te maken, naar, naar de mannelijke, naar chassadim, en dat symboliseert dat wij met twee handen nu houden dat, oké, okay? twee houden. En dan gaat, gaan we daar uitspreken de, de zegening met woorden. Want de handen, de handen, wanneer wij dan dat doen, dat symboliseert wat het je verret, dus het, het middenstuk van de dienstverhoed, ja of niet? En wanneer wij gaan uitspreken, gewoon langzaam, langzaam, wat ik spreek is, wat ik vertel niet, is absoluut niet moeilijk. Maar, we hebben veel woorden nodig, we hebben nog niet, moeten we dat ergens binnenbrengen in onszelf. En we hebben nog geen plaats ja. om het de informatie geestelijke te kunnen ervaren en daarom lijkt het wel eens moeilijk te zijn. Maar als we dat met die handen doen, kijk nou wat we doen. We doen deze, dat. Dat is allemaal handelingen van wanneer in welke sferoot chesed gora. Laten we zeggen chesed gora te veren, in dit middenstuk ja of niet? Middelstuk van onze tien sferoot. De bedoeling is dat we die tien sferoot gaan ervaren, ja of niet? En chesed gora, we hebben gezegd is de linkerhand, rechterhand is chasidim en de linker is vora, maar dat is dan chasid en gworah. En wanneer ik ga nu uitspreken bracha, zegening, waarmee doe ik dat? Met mijn mond, ja of niet? En mond is al onderkant van het hoofd als het ware, van keter chokmah bina. Dus de mond is al is, mal, is al, wat we hebben gezegd, mal goed van bina, dus het hogere van mond, als het ware, van hoofd, van de hoofd, als het ware, gaat het allemaal naar Eenshoofd, komt naar mijn hoofd, en gaat naar mijn mond, en als ik het uitspreek van mijn mond, dan komt als het ware van mijn mond euh, naar beneden, naar, naar de rechterkant, de volgende van de, van de Bina, wat is welke sfeer is de volgende onder, onder de Bina? het, ja of niet? Dan gaat het van, ah, ik ga dat uitspreken, betekent dat ik trek ook het licht aan van het hoofd, ja, en dat gaat naar Gesset. En Gesset geeft, geeft weer, weer naar onderen. van hogere geeft naar lagere. Zie je ziet dat? Dus wij betrekken dan ook de hogere dan daarbij. Okay. En daarom spreken we dat uit. Uit onze mond. Ja, dat is ook in, het, in, in de Kabbalah heet het ook pe. Ja, mond. Dat betekent dat is al Bina, Dat is de maalgoed van Bina. Dus de onderste, de laatste svera van Bina. Okay. Uh, oh, nog een keer Amnáam echter, dat is vijfde regel het is geweldig als wij gaan het ervaren dan zullen we zien dat het dat er niets in de wereld is vergeleken met wat hier, wat jij hier kan ontvangen alle schatten van de wereld is 0,0 in vergelijking met de geestelijke ervaren van iets eeuwigs Welk, wat we kunnen ervaren in onze wereld eten, drinken, seks, nog een beetje, een beetje, geld, een beetje macht, macht, kinderlijke, ja, kinderlijke dingen, bedoel. Uh, amnam echter, achark ze vervolgens, Bad gilat Abraha in het begin van het uitspreken van de zegening. zrihim lehashir Et hakos al ergens beaande ja die min wil wat moet men achter laten staan de baker op vijf vingers uh, van de rechter alleen van de rechter dus zo, eerst dan doen we zo en dan leggen we het alleen hier maar hier niet meer we hebben ook gezegd dat het gaat, die gaat steeds hoger. Die, die maalgoed, die komt steeds hoger. Eerst, zij heeft relatie, zij, zij, gaat, zij gaat zich verheffen tot gesed, ja, tot zeerampien, ja of niet? En dan gaat het hier. dan heeft ze zich al ver, verheven daar. Er, zij, ergens blijft ze ook zitten, maar ze, ze is niet meer in. Zij gaat nu vanuit, vanuit gesed zich weer verheffen, we hebben gezegd, naar de binnen ja ze, de maalgoed heeft zichzelf voorheen gezegd, die heeft zich verheven vanaf, ja, vanaf haar positie als binnen als maalgoed of of naar zeerantier, naar de hogere. Dus alles bestaat en alles, alles in het geestelijke is uh, bestaat, is hierarchisch. Niet zoals ook in onze wereld is alles hierarchisch alleen we zien de hierarchie niet. In alles is de hierarchie. ...hoger, lager... ...alles is, alles is zo opgebouwd... Zo is ...de schepper heeft zo de wereld opgebouwd... ...alles naar hiërarchie... ...ook in onze wereld is... Ja, er bestaat ook de top, top 500... ...de rijkste mensen van, van Nederland... En er bestaat ook zoiets... Ja, ...zoiets... ...en in de wereld, op de wereld, het wereldniveau... ...daar hebben je ook een piramide... ...en daarboven staat uh, Mr. Gates... Zo hebben we ook de piramide. In allerlei opzichten. Ook, maar we moeten niet kijken naar anderen. We moeten altijd kijken naar jouw eigen piramide. Eigen piramide <coughs> moet je dan zien. En niet een andere heeft meer, hoger. Maar eigen piramide in het geestelijke moet steeds prioriteiten doen. Zodanig dat jij steeds hoger klimt. Dus hij zegt eerst zo. In de linkerhand hou je de beker. Dan met het beide handen. Dan is het al een... Uh, verheven, de noekwa heeft zichzelf vermengd, zeg dat like samenvloeien samenvloeien, dat heet ziwuk uh, in het Hebreeuws. Alles, alles gebeurt door ziwuk, elke verheving komt door ziwuk, dus dan, dan is het samen, en dan links uh, hou je dat dan hou je dat alleen de beker in je rechterhand en hij vertelt waarom, straks waarom is dat zo uh, Ki le leorera giza citra agra. Want men mag niet uh, opwekken, leorera, opwekken, uh, het aanzuigen. Agiza betekent aanzuigen, aanhechten. Ja? Le citra agra. Citra agra, dit is de afkorting van citra agra. Samig en dan apostrof, apostrof, en alef. Dat is, vertaling daarvan is... Uh, andere kant in het Hebreeuws, ja, in het Aramese. andere kant. Maar de bedoeling daarvan is onreine kracht. Of we hebben kracht. zeg maar zo andere kant, niet deze kant en maar andere kant. Dat is dan dat is dan het woord voor uh, voor kracht. Vaak wordt gebruikt. ...citra agra... Dus ja, dat is dan andere. ...citra is een kant agra andere in de brelles. Maar de bedoeling is dan onreine kracht. Ja? Wat zou dat kunnen zijn? Het uh, kan ook Satan zijn. En al die kracht van, uh, al die kracht wat tegen, wat als het ware uh, de tegen tegenwerkt. Alle kracht wat uh, probeert te verlokken de mens, dat die uh, voor zichzelf ontvangt, egoïstisch ontvangt. Hij heeft geen voor-eigen voor eigen bestaan. Alleen, het ja, bestaat zo'n kracht. Maar als je, de, als je streeft, kracht opbrengt naar het goede, dan ontkracht je, sitra achra ontkracht je dan die onreine kracht. Zo is het. Omdat de wereld is zo gemaakt, Zelo maakt zea de een tegen de ene tegenover een andere heeft de schepper geschaad. ...opdat er een strijd, een gezonde strijd... ...bij de mens zou zijn... ...naar het goede. En op de mens niet als robotje zou blijven. Maar op de mens... Um, vrije keuze... ...zou kunnen... ...uitoefenen. Weet je? Daarom is het zo gemaakt. Natuurlijk is het lastig... ...zeggen we, lastig, waarom is het lastig? Waarom heb je mij niet in een keuze... ...laten liggen... ...vanaf mijn... Vanaf uh, mijn geboorte zo leuk, zo warm, gezellig prettig, nee, sowieso het. het is niet aan ons om te zeggen hoe ik zou het willen hebben hoe, hoe de mens is gemaakt voor welke doel dat moet je nastreven, en niet wishful thinking van, ik zou, ik zou het toch wel anders willen nee? er bestaat een programma en je moet het volgen, je moet kiezen voor het goede uh, dus, waarom is het of uh, oh, wij brengen dat in de rechterhand, zegt hij, waarom leggen we het alleen in de rechterhand en linker niet meer, hij zegt om, om de het aanzuigen van de citra agra, van de onreine krachten niet aan te wakkeren ja uh, leeneket leeneket uh, mismol, dat zij gaat zuigen van aanzuigen van links. Want links, bij de links. worden de. erg ja goed, misschien ga ik dat dingen. Dus de onreine kracht die zuigen zichzelf altijd van de links. Van rechts valt weinig te iets aan te zuigen. Want rechts is gewoon die zegt: ik geef. En onreine kracht heeft absoluut geen enkel lust. in de krachten van geven. Dus als een mens geeft. Dan heeft de onreine kracht absoluut niets te halen daar. Zij lust het niet. Dat is voor, heb het? Al? Er is geen smaak voor onreine kracht. Voor, hoe heet dat? Voor, Zeggen zeg je dat? Voor geven. Voor chassadim. Staat, Liefde. Dat staat ook letterlijk natuurlijk. Natuurlijk. Oké. Okay. Maar alleen wanneer de mens aantrekt, ligt gogma. Wijsheid. Dat is pittig daarvan leert daarvan euh, leeft onreine kracht waarom is het zo natuurlijk dat eentje tegenover over anderen is het geschapen maar ook omdat in de wereld en dan later ook bij de mens die, die Adam en anderen die dus gezondig waren werd zijn geestelijk lichaam, qua krachten verbroken, gebroken ja? verbrokkeld, laten we zeggen en alles donder, donderde naar beneden als het ware om later aan een mens uh, het werk te geven, dat hij qua eigen, vanaf, vanuit zijn eigen ingeving, vanuit zijn eigen initiatief, gaat weer opbouwen, zijn eigen werelden opbouwen van beneden maar alles ving als het ware naar beneden alle krachten vingen we zowel, zowel uh, goede krachten dat zowel vonken uh, van licht als uh, van links van links betekent dan uh, krachten van dien etcetera, etcetera. alles viel naar beneden en natuurlijk als het valt naar beneden is natuurlijk het so, so is het zo altijd zo ook in onze wereld dat de zwaarste valt lager ja dus alle krachten die, laten we zeggen, die dien. En ook nog een stukje verder van de dien, waar dus aanzuiging, als het ware, was van de klipot, die viel natuurlijk naar beneden. Dus onder, alle die, onder al die scherven, daar is de plaats, daar is de afdeling bij de mens van klipot. Onderaan, Begrepen je dat? Dus alles wat nu gebroken werd bij de mens... En zonder breken kunnen we absoluut geen kabbala leren. Kunnen we absoluut zonder breken kan mens absoluut niets uh, opbouwen in het geestelijke. En daarom is de mens die gewoon op straat loopt. Die is niet, niet gebroken. Hij is gebroken misschien. Dat misschien de buurman heeft meer dan hem. Dat soort, dat soort problemen heeft hij. Maar van binnen is hij niet gebroken. Hij voelt zich goed. Kijk nou op tv. Hoe zie je daar vaak mensen? Het is net als even een stuk gemaakt. is mooi te zien. maar. Uh, van binnen moet een mens eerst tot, tot inkeer, tot een inzicht komen waarbij de mens um, bewust gaat worden van zijn eigen kwaad dat is al hoge maatrega, hoge traptreden om jouw eigen kwaad onder ogen te zien nou, ga, ga maar op straat iemand vragen hoe uh, ja eigen kwaad, Hij is echt de maatschappij is schuldig, die is schuldig, maar ik, nee, ik ben een goede mens, het, ja. het kan nog beter worden, maar, dus de bedoeling is natuurlijk om, je, om het gebroken jezelf te laten breken van binnen, dat is de, zonder dat, geen vooruitgang, daarom al is al die scholen die dan leren jou uh, reker worden en dat worden natuurlijk, dan zeggen ze zo dan, je hoeft jezelf niet te breken je moet gewoon leren en word je nog sterker en, en waar hebben ze daar gevonden, weet ik niet ik leer zogger natuurlijk, wil je vooruit gaan, moet je jezelf breken van binnen en dan weer opbouw natuurlijk we zijn ze zo gebroken door al die zondes al die uh, this, en ook door al die ontwikkelingen van de mens we zijn sowieso gebroken, maar je moet het nog niet breken, je moet jezelf ervaren, die de brokage. Die brokage, in jou moet je ervaren. En niet denken dat jij heel bent. Dat is een grote, grote vooruitgang als een mens al ziet, goed inziet, dat die gebroken is. En de schepper zegt, men, de schepper komt, houdt van een mens met gebroken haar. Het is erg speciaal, we begrijpen niet natuurlijk wat het betekent, gebroken, broken heart. Hè. Maar het betekent erg enorm veel. Het betekent dat de mens al uh, bewust is van zijn eigen kwaad. Waarom? Hij ziet tegenover zichzelf al de schepper. Hoe kan je bewust zijn van je eigen kwaad? Dat betekent dat jij ten aanzien van iets bewust bent dat van je eigen kwaad. Als je nog niets ziet, niets. Uh, voor jezelf, dan, je, dan ben je natuurlijk, uh, weet je die hand niet, ben je niet uh, onwetend. Dus het belangrijkste is om je eigen kwaad onder ogen te zien. En dan ga je inzien dat alle klipot, alle onreine krachten in jou, dat die zijn onder al jouw scherven van vonken van licht liggen. Ja of niet? Want vonken fun van licht, die zijn toch lichter, ja of niet? Kijk nou bijvoorbeeld, laten we zeggen, een beker. En, en laten we nemen een, een, een glas. En je gaat verschillende uh, vloeistoffen daarin doen. Vloeistof dat uh, hoe zeg het, uh, zwaarder is, je gaat naar beneden. En vloeistof wat lichter is, dat is zeggen olie, en alles, je komt omhoog. Allerlei dingen. Ja, precies hetzelfde is fonken van licht na de brokage. Die zijn hoger kwalitatief of op de schaal, zelfs gebroken, jouw ja, gebroken innerlijk, heeft toch schaal. Heeft ook heel, helemaal dezelfde opbouw, net zo als de boom des levens alleen gebroken. Maar de structuur blijft altijd dezelfde. Net zoals elke DNA-cel, elke cel heeft een eh, bepaalde structuur, ja, bepaalde formule. Zo is het ook, zelfs als je gebroken bent, zelfs als je niets ervaart in het geestelijke, alles is toch hele, zeg je dat, celschema formule, blijft alles bestaan. Okay? dus dat is, uh, je kan ook in water alleen in één mole mole mole molecule kan je al een hele zin precies, dezelfde structuur, ja, yeah? H2O, overal is H2O in de oceaan, hele oceaan, of een eind ding, is hetzelfde. Zo is het ook, okay. maar dan is het zo so dat die onreine krachten, omdat die zwaardere waren, zwaardere krachten. Na het breken liggen ze allemaal onderaan. Helemaal onderaan, als het ware sediment. Nog. En daar zit natuurlijk ook in hen, in die onreine krachten zitten ook natuurlijk ook nog elementen. En daarin ook nog vonken van licht, van zwaarder zwaarde licht bijvoorbeeld, licht vonken van licht. Je zit er ook nog vermengen, vermengd daar met die onreine krachten. Krijg je wel? En daarom moet je met hen ook erg voorzichtig zijn. Ja? Net zoals vanavond, me, net voordat, voordat ik wegging, en uh, iemand heeft mij gebeld, hier en daar in Nederland. Een, een Russische man, die uh, ook een beetje kabala deed, een beetje met Israël, met Israël. En hij belt mij op en uh, en hij zegt, help. Hij is 49 jaar oud. Alles heeft meegemaakt. Hij zegt, help zeg, ik kan niet, de natuur niet uitkomen. En ik help mensen niet op die manier. Ik bedoel, je moet de schepper je vragen, niet mee. Wie ben ik aan het doen? Maar een beetje hem, in zo'n toestand even weet je net een beetje zeggen iets. Hoe, je, hoe, hoe, hoe moet je eruit komen? Ja, misschien helpen. Heb ik een paar woorden gezegd, maar ik moest wel weg naar de les. Dat was voor hem al voldoende, maar... Maar hij zei tegen mij, ik wil goed doen. Ik was in een intrusie. Ik wil goed doen, ik wil goed aan iedereen doen ik wil hij, zegt En ik wil, maar ik wil die kwa, kwaad in mij wil ik vermoorden. Ik zeg, dan kan je geen goed doen. Dan kan je niemand goed iets doen als je wil je eigen kwaad kapot maken. Hij zegt ik, zeg, ik vandaag wil ik hem kapot maken. Ik zeg. <laughs> dan maakt hij jou eerder kapot dan, uh, dan wat je allemaal jou goed weet hij kan, kan, heeft geen absoluut geen enkele basis voor het bestaan hij begrijpt het niet hij heeft zoveel so kabala kabbalah al geleerd maar doe er niet toe maar ik bedoel belangrijk uh, is dat hij dan ik hem wat iets gezegd dat, I, ah zit het zo ah dank je er was iets flits in hem dat was nodig omdat hij zat misschien een beetje zo in verwarring uh, het beter uh, Iets, liefde for en dat en dan ik kan niet dat en zeg, ja liefdesverhouding, weet je, oké, dan is het iets weet ik misschien een brokage in zijn liefde, weet ik ook, je was 49 zei ik. Oké, maar geef je. Dat kan wel, <coughs> het no, is <coughs> nog een joog, joch jo ik is een joog. Dat kan ook Ja, oké, okay, begrepen. Dus wat ik bedoel, <coughs> dat dat kan gebeuren, begrepen? En dan en dan zegt hij, ik wil kapot maken, ik zeg, hoe kan je het kapot maken? Ik heb ook al geleerd met jullie, ja, yeah? dan. Dan moet je altijd, dat hondje moet je altijd een, een, botje, een botje geven en niet hem kapot maken, want anders gaat hij blaffen En uh, gaat hij jou dan aanklagen hoger en dan uh, van uh, ja, hij gaat hem kapot maken, hij gaat hij nog dubbel of dubbel zo groot worden dan, dan wat je denkt. Ja, begrijp je dat? Ja, maar goed, dat was eventjes wat hij meer gezegd. En hij zegt, ik ben helemaal... alles dat het probleem met zijn relatie met, zijn, met, die, met, met, die, met die vrouw... Dat verduzelt hem al hele zijn, zijn wezen. Hij kan niet eens naar buiten gaan. Het is geweldig om een film te maken daarvan. Ik, ik voel het absoluut niet zo in wat hij zegt. Geen enkel probleem natuurlijk. Voor, voor mij is het al een kinderlijke... Dat doet er niet toe. Maar heb ik hem toch advies, een klein beetje advies gegeven. Ik zeg, probeer jezelf binnen een inspanning te leveren van binnen, dat jij nog dieper komt, nog intenser, nog een stuk intenser dan jouw liefde voor die voor die vlees en bloed, zeg ik dat, voor het product van de vlees en bloed van de mens, dat je nog dieper moet komen dan zijn liefde voor die vrouw. Ik zeg, kan je je voorstellen dat jij nog dieper kan komen in, nee, ik heb gezegd eerst, Probeer nu eens inspanning te leveren in jezelf. Dat jij gaat nu door je inspanningen. De schepper. Net zo leeft heaven als die vrouw van jou. Als die liefde van jou. Lukt het jou. Moeilijk. Ja, moeilijk. Ik zeg: jij moet dan mijn advies aan jou. Probeer nu jezelf werk doen aan jezelf. Dat jij klein beetje, een klein beetje meer gaat liefhebben. De schepper, klein beetje. Dan die vrouw. Kan je dat voorstellen? Hij zegt, moeilijk. ik zeg Maar als, dat is de redding van jou. Dan kan je zien pas de, uh, de ware verhoudingen met de liefde, met jouw geliefde. Anders zie je niets. Anders zie je niets. De ware verhoudingen zie je daar niet. is maar goed. Maar hij wil het kapot maken. Dat moet je niet kapot maken. Want ook in die brokages, ja, onderaan, waar die zit onreine kracht, daar zitten nog ver, vermengd met die onreine krachten ook nog uh, funken van uh, licht. Zwaardere funken. Maar dat kan je nog niet eruit halen. Daaruit. Dus daarom moeten we nog altijd aan die onreine kracht, of, of wat noemen we dat, slecht beginsel, eh, uh, citra, agra... Aller, allerlei verschillende woorden ervoor gebruikt worden. Moeten we toch iets geven. En niet kapotmaken. Daar zit nog... daar zit juist binnen hen zit jouw redding... en jij gaat het kapotmaken. Binnen die onreine krachten... zit dan geweldig licht... geweldig licht waar je nog geen kracht hebt... om dat te raffineren, omhoog te trekken. En jij gaat het kapotmaken. Wat, wat, wat blijft je dan over? Wat blijft het dan je over... En jouw liefde voor jouw geliefde. Waar zit ze nu? Maar zo so is het. Zo so is het. De mens wordt dan in onze wereld gewoon in de macht genomen door uh, de oneindige kracht. Kijk En dan heeft hij mij ook gezegd dat dit mij gesuggereerd is van boven, van de schepper, om, om dat te doen, om. Hij zegt zo, dat de schepper heeft hem als het ware van boven gesuggereerd om zijn onreine kracht, als het ware om die slechte beginselen hem kapot te maken. En ik zeg, <laughs> ik zeg hem, dat onreine kracht is zo slimmer ik iets. Ja, dat, dat, dat slechte beginsel, ja? duivel, wie noemen we dat? Allerlei, satan, wat is dat? Dat doet hij toch welke naam? Maar die kan zich vermommen als schepper, die kan allerlei, allerlei gedantes aandoen om jou te misleiden. En Jij moet kracht opbrengen om, om bovenop te komen. Oké? Okay? Daarom wordt, wat, wat wil ik daar, wat is het hele verhaal waarom moest ik afweken? Want die onreine krachten, en nu komt de kluw, die onreine krachten, die zitten allemaal onderaan. Ook bij iedereen van ons. Absoluut. Ook bij de grootste heilige ooit. Het was altijd zo. Dat ligt helemaal onderaan bij je soot, bij Malkud, bij jou. Dus wat we noemen daaronder je soot, weet weten wel. De we is dan bij waar de, waar de mens geslachtsorgaan. Maar we doen het niet, over, niet orgaan, van, van, van het erfaren, van binnen, van het ervaren van de krachten. Daar worden aangezogen die, die onreine krachten, daar putten ze de energie van. Der. En omdat zij zo so laag zijn bij de mens, in de structuur van de mens is voor hen natuurlijk hoe lager, hoe zwaarder kracht is in de mens. Des te hoger het hoger licht heb je nodig. Lichtstralen, zwaardere lichtstralen, om het door te, door te schouwen. Net zoals bijvoorbeeld bij hoe bij de kanker, hoe zwaarder de kanker geschweld is. Hoe zwaarder is dan de, de, de, de chemotherapiekuur bij de mens? Als het alleen maar een klein beetje, dan heeft het een klein beetje dan de, van de. Precies hetzelfde is ook in het geestelijke. De zwaardere krachten, die onreine krachten, die dan uh, verlokken de mens om het licht, Hochma, aan te trekken. En hele, hele, alle zonde, die alle, alle ellende van de mens is, dat die valt ten prooi van, die, van het verzoek, aanzoek, hoe zeg ik, van die ver, verlangen, van de verlokkingen van die, van, die, hoe weet het, ja? van die onreine kracht. Want in onze wereld, vaak is het zo, als een mens ziet een vrouw niet of zo, ergens op, op reis of iets anders, of op een ander, naar een andere stad is gegaan over zaken, en hij kijkt over, de vrouw is ver van hem. Hij kijkt een beetje naar een andere vrouw. Dit en dat. En, uh, ja, niemand kijkt zo so so omhoog. Niemand ziet, niemand meer ziet. En zijn eigen ego, ego zijn eigen liefde, die gaat hem <coughs> ogen helemaal dicht verblinden. En, en zegt van binnen hem, oh, hier zal ik zo'n kik krijgen. Dat zal het einde van de wereld worden voor jou. Dit will be denied of... ...zo heeft het dan van binnen hem. En je kan zo opgewassen. gewaasd zeg, zeggen wat dan ook. Je moet wel kracht opbrengen om niet ter prooi te Maar je ziet een prachtige vrouw, dat was vooral in Nederlandse zaken... ...maar die gaat ergens naar een uh, derde wereldland... ...en dan zit een mooie, schone, prachtige, schone... Ja, ...mooie, mooie, mooie meisjes en uh, wat doen ze daar uh, die duur aan uh, ook in alle, elke opzicht is het zo, dan wordt het gezegd aan de mens als van binnen, neem dat pak dat, pak, pluk de dag weet je en de mens van binnen, die onreine kracht en die, die, die kan zo, zo groot, worden, zo sterk worden in hem hij moet het onderkennen wanneer het nog in zijn hoofd komt maar dan komt het in zijn gedachten en dan komt het in zijn, in zijn, in zijn hart en dan gaat het even zakken naar beneden en is hij al verkocht. Hebben? Erg eenvoudig. Een mens is erg zwak. Dus over welke trouw spreekt men hier en alleen woorden spreekt men. Trouw spreekt men in de kerk of welke, waar dan ook of in de Zijver. Als een mens ziet iets dat ligt en niemand uh, opleidt, dan pakt hij dat wel. Nee, ja niet zegt. Ja, dan, dan ken je jezelf nog niet. Wanneer, zal, wanneer jij zal dat onderkennen in jezelf. Dat alles zit in jou. Dat is dan het begin dat van jouw ontwikkeling. Ja? Ik zeg tegen mezelf. Ik ben de killer. Ben, ik ben de verkrachter. Alle krachten heb ik ook in mezelf. Alle wensen hebben we in onszelf. Onthoud het. Alles wat in de wereld is. Al die krachten heeft elke mens in zichzelf. Want de manifestatie van alle krachten, ook onreine krachten in onze wereld is manifestatie van alles we hebben allemaal gezamenlijk dezelfde dingen in onszelf, alleen bij jou is het niet ontwikkeld ja ik heb in mijzelf ook Hitler en ik heb in mijzelf ook Moshe alle krachten zijn aanwezig in jou, alleen wat jij doet daar met jouw krachten, dat is iets anders De ene wordt inderdaad een vernietiger maar elke mens heeft zichzelf in zichzelf absolute vernietigingskracht. Elke mens is, is, heeft een kracht in zichzelf om een uh, Caligula te worden. Absoluut elke mens. Alleen die alleen die BD is zo ontwikkeld. En bij jou is het niet ontwikkeld. Begrijp je? Dus belangrijk is, nogmaals, bij onze studie komen geen mensen die dan zichzelf heilig zien, of die goederieken zien. Het uitgangspunt, geloof mij, mijn vrienden, uitgangspunt voor de ware studie is dat jij komt hier en je voelt alle zonde heb ik in mijzelf. Ja, alles dat, alles alles draag ik in mijzelf. Als je dat nog niet hebt, dan, uh, is nog niet, dan is de mens nog niet klaar voor het Begrijp Dat wat je doen. Net zoals ik ga naar, de, naar, naar naar die, al die geestelijke instellingen, tempels, et voelen zich volmaakt. Zelfs als zij zondigen, ze voelen zich, dat ze niet, zij okay, dat zij zonder. Oké, er gebeurde iets, maar ik, ik blijf toch wel schoon. Ik heb wel eens een vrouw gesproken, ik, bedoel, ik heb veel, ook via internet, het is geweldig dat internet is, ik heb zoveel van, van Nederland, van België, maar ook van andere kant, kanten uit Rusland, Duitsland waarvan dan? er komen allerlei berichten zo, en dat mensen natuurlijk, mensen die nog beginnen aan zichzelf te werken of nog niet, die gaan allemaal persoonlijke dingen mee vragen ik, nooit reageer ik op persoonlijke maar ik geef altijd algemene algemeen antwoord dat een mens moet aan zichzelf werken En dan hoor je dat ook zo is, uh, I, ik heb een relatie gehad, en nu werk, een nieuwe relatie en dat en dat en dat, maar ik voel me schoon van alles ik ben niet, ik ben absoluut niet uh, niet, geen gevoel dat ik uh, zondig, gezondig dat het gevoel is, het zo is. Een mens kan zondigen uh, zonder uh, gevoel hebben dat je zondig, gewoon kind blijven, weet je, kind, gewoon dan is de mens nog niet klaar voor, voor, voor het geestelijk. Dus je moet geven gewoon uh, patat, patat, zoals uh, kinderen, jongeren, jongeren, die eten, je kan hem altijd het beste leggen voor zijn die zoekt altijd patat en nog uh, frietjes en dat, dat is wat geeft hem. Geeft Hij zegt nee, ik wil het niet. Geef me dan, geef me dan allemaal massa. Dus dan betekent dat die mens behoort nog tot de massageest. Die heeft nog in zichzelf de massageest, nog niet, die is nog niet aan toe om zichzelf als individu te zien. Individuele relatie met het hogere. Ah, so is het. Uh, ah, en dan is die onreine kracht, die dan, voor die onreine kracht, omdat die zo so laag is, ja, in de lage niveau van de mens, dan is, dan is het licht van Chassadim, lichtere licht, is niet genoeg om die zware, we zeggen, uh, de zware uh, krachten van die onreine krachten, om die te, te doorlichten. Ja, om die transparanter te maken. Ziet u dat? Dat is net zoals een uh, raffinage We hebben gezegd, ook raffinage. Hoe uh, Raffinaderij. Die heeft geen capaciteit, bijvoorbeeld, om ruwe olie te, te, zeg kraken. te kraken. Of krachtig wel dat, maar die kan die andere dingen niet kraken. En, maar om te kraken, de laagste, de meest koppige uh, krachten van onreine krachten, daar heb je dan natuurlijk enorme kraakkracht kracht nodig, en dat is dan het licht van hoogma. En daarom verlokken ze de mens om het licht hoogma naar beneden te trekken, en als een mens dat doet, en ze, en ze beloven natuurlijk uh, aan een mens, uh, uh, hoe zeg het? alles, het einde van de wereld, van het genot, wat zij zullen ontvangen. En de mens valt te dupe dan, en uh, en dan, ...en dan opeens voelt hij zichzelf bedrogen. dan uh, begrijpt hij niet hoe dat allemaal zit? ...en dan herhalen ze het, als hele leven herhalen ze dat... ...gaan ze naar de therapeut, een ...psychiaters, et cetera, maar worden niet verlost daarvan... ...want innerlijk moet je werk doen, oké, okay? Je begrijpt dat? Vandaar gezegd je dan dat... Dat, um, ...dat men overbrengt de beker naar de rechterkant en niet hou die beiden samen want hier aan de, aan de linkerkant zuigen de onreine krachten dan moet je dat niet samen met elkaar halen want dan gaan ze aanzuigen straks, want jij bent aan toe hier heb je ook alleen chassadim ontvangen en nu ben je aan toe om in die chassadim herat hoogma een schijnsel van van de wijsheid te ontvangen. En daar lusten ze veel pap van. Die onreine krachten. Dus daarom zegt hij dat, nee, dan moet je dat in je rechterhand houden. En de linker, als het ware, heb je als het ware, uh, um, die wordt niet vermengd met elkaar. In de rechterhand. In de rechterhand, dan zit als het ware, die, het goede daarvan, van de linkerhand, zit nu, is overgekomen nu, in de rechterhand. Maar de andere, die alles wat aanzuigt, uh, die bleef dan erbij. Heb je het? Ik dacht dat juist Gogma ja. afstotende werking had op die linkerhand. Ik uh, heb ik dat een keer begrepen. Uh, kijk, aan de ene kant is het zo: we hebben gezegd dat mm, de linkerhand, dus betekent de linkerkracht, uh, het, de gestrengheid, die, die natuurlijk um, verlangt naar Gogma. Natuurlijk, links. die heeft Chogmaan nodig. Rechts heeft geen Chogmaan nodig. En die links wil graag. Hoogma, dat is, dat is, waar, daar is waar, waar, het, waar we het over hebben. Dien is wel een goede kracht. Alle twee krachten zijn er. Din en, din en we gaan even stoppen. Dien en chassedim, en, en, en ja, beide krachten. Allemaal goede, allemaal heilige krachten. Goeie, de, schepper, de schepping is zo gemaakt. Maar de links is uh, wil natuurlijk gogma betrekken. Als het gogma wordt aangetrokken uh, met maat, laten we zeggen, en boven, laten we zeggen, boven, laten we zeggen, net zoals bij ons, boven in onze midden en niet onder onze midden, dan is het een goede ontvangst. Dan we zullen allemaal dat leren. Even, we kunnen niet doen. Zogenaamd zelf gaat allemaal dat uitleggen. Stand voor stand. Maar rechts, dus, betekent: ik hou in mijn, mijn rechterhand de beker en niet in mijn linkerhand. Betekent dat ik afstand neem, als het ware. Laat de onreine krachten van de linker, die aanzuigen aan de linkerkant, aan de Gvorod, aan niet meedoen aan de, aan, aan de geestelijke verheffing. En dan gaan we straks verder. We hebben nu net de linia afgemaakt. We gaan gewoon verder naar de pauze.